Kabbalah voor complete life management. Over het boek. In ons dagelijks leven komen wij vele situaties tegen die zich in de regel meester over ons maken. Zij overdonderen ons met hun grofheid, noodlottigheid en laten ons als het ware geen ruimte over voor het uitoefenen van onze eigen wil. Zij blokkeren onze zelfstandige, onafhankelijke handelingen, roepen in ons woede en onbegrip op, en uiteindelijk diepe, blijvende teleurstelling. En dit schijnt onvermijdelijk te zijn. En dat is ook zo. Want uitsluitend door de verhoudingen van onze werelden, kan een mens op geen enkele wijze tot enige vorm van vervulling van zijn leven komen. En het is een lange en onnodig pijnlijke weg. Het gaat erom dat de mens naar krachten uit twee delen bestaat. Vanaf zijn hoofd en tot zijn middel en vanaf zijn middel naar beneden met inbegrip van de regio van zijn genitalium. Alles wat de mensheid kent is het gebruik van een zeer geringe hoeveelheid aan creatieve krachten van boven het middel van de mens. Men weet absoluut geen raad hoe om te gaan met het gebied onder, onder het middel en dan, ook, en dan nog ontbreekt het belangrijkste hoe de krachten van die twee delen van de mens aan elkaar te koppelen, want alleen deze verbinding zorgt voor de juiste, optimale aanpak. Wat is de wijze van opbouw en omgaan met deze geheime en als lastig te beschouwen regio, van onder het middel. Hoe kan men daar legitiem toegang krijgen, zodat men er geen kater op nahoudt? De oorspronkelijke methode voor de onderlinge verbinding van alle krachtsvelden in de mens verschaft de kabbalaleer in het geheime uh, boek, zoor, en ook de boek, de, de boek, um, het boek De Boom, de Slavens, van de grootste kaballemeester ooit, Isaac Lurie, en mijn geestelijke leer. Het probleem is dat de toegangssleutel tot deze kabbalabronen over de hele aardbol slechts aan een paar toegeweide kabbalisten wordt gegeven. Zonder duidelijke richtlijnen hoe er mee om te gaan, ziet de buitenwereld telkens slechts een fragment uit de ware realiteit. En niet het hele plaatje. Einstein had opgemerkt dat een mens hooguit 2% van zijn creatieve krachten gebruikt. En dat komt doordat de overige 98% zich vanaf het middel en naar beneden bevinden. Door alleen maar het met het hoofd en het bovenlichaam te communiceren, kan men geen fijne korte informatie golven lokaliseren en aantrekken. Daarom verblijft men slechts binnen de aardse krachtsvelden, onderworpen aan de gravitatiewetten en het materiële. Bestaan. Hier gaat zonder meer op. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Dit is de algemene reden van de traagheid en het lage rendement in, besluit, in besluitvormingen, onderzoeksresultaten en der, dergelijke. Dat is ook de diepe oorzaak van algemene verschijnselen als oververmoeidheid, stress, ziekteverzuim en dergelijke. Want men ontvangt slechts grove fragmentarische informatie die aangeleverd wordt door het inschakelen van slechts zijn bovenlichaam, zonder verbinding met zijn onderlichaam. In dit boek zal de unieke methode, die deze prominente hedendaagse kabalemeester van vele, na vele jaren toegeweide studie, van de meest geheime manuscripten heeft uitgewerkt, voor het eerst in de geschiedenis. In een heldere en krachtige vorm aan de prestatiegerichte mens overgedragen worden. De tijd is nu rijp om deze methode van de studiekamer ook via dit boek over te brengen naar de alledaagse praktijk. De lezers zullen leren principiële tegenstrijdigheden in elke problematiek op een hoger niveau met ongekende vlotheid op te lossen. Na het werken met dit boek zou men in elke situatie deze ultieme succesformule kunnen toepassen. Het verbinden van alle krachtsvelden in de mens en het hanteren ervan. Maar hoe is het mogelijk dat iemand zonder enige voorkennis van deze leer door dit boek zich uh, deze unieke methode gaat eigen gaat maken. Dit is een terechte vraag. Stel dat een mens een bepaalde ziekte kreeg, dan staat hij voor een alternatief. Hij zegt tegen zichzelf, ik ga, ik ga de algemene geneeskunde leren en vervolgens nog een aanvullende studie doen, specialisatie, dan zal ik een specialist in deze soort ziektes worden en zeker genoeg weten om mijzelf te genezen. En een ander alternatief is dat hij zegt tegen zichzelf, ik ga gewoon naar een specialist. Door dit boek door dit boek krijgt men een kant-en-klare methode om direct specialist te worden, zowel bij het uh, toepassen ervan op zichzelf als op de wereld om zich heen. Dit boek is uh, onder andere voor experts. Op elk gebied, zowel voor managers, wetenschappers, techneuten, kunstenaars, zakenmensen, ambtenaren en ieder, kortom, ieder die dat wenst. Kortom, voor iedereen die prestatiegericht is en naar zijn vervulling streeft. De titel Kabbalah for Complete Life Management doet misschien denken aan de zakenwereld of aan een populaire naam voor een populaire cursus waarbij in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld wordt verdiend een zeepbel voor de snelle jongens, voor de juppies. Wellicht krijgt men associ associ associaties met kantoren en bedrijven, koud en zakelijk. En dat in dat geval dekt het zeker de leiding niet. Iedereen die vooruit wenst te gaan, moet aandacht hebben, niet waar? Kantoorjongens, wetenschappers, ambtenaren en anderen. En niet te vergeten mensen in gevangenissen, mensen met psychische stoornissen, met suicidale negingen, geestelijk gehandicapten, vluchtelingen maar ook de Rijken en Machtigen, want ook zij hebben het pijnlijk hart nodig. Door dit boek zal men ongekende, blijvende, zelfgenereren, zelfgenerierende, Genererende, zelfgenererende um, en stuwende, het is een moeilijk woord voor mij uit te spreken, zelfgenererende en stuwende vaardigheden krijgen om elke concrete problematiek grondig aan te pakken. En elke eventuele Concurrentie voor te zijn, in blijdschap, zonder overgeoverwerkt te raken. Haal het beste uit je leven met deze geheime Kabbala-methode. De auteur, Rabbi Michael Ben Pessig Portner. En alvorens uh, te gaan. Met, de, met het inspreken te gaan inspreken dit de, de boek uh, heb ik mij afgevraagd ja is het uh, constructief wat ik ga doen ja, met mijn uitspraak het ja, blijft um, ontoereikend. Ja. zal ik het wel aan iemand anders overdragen ik heb toch Heel wat studenten. Voor wie het Nederlands de moedertaal is. En ik vocht daarmee, ja, om dat wel te doen of niet. En maar toen kwam bij mij, zeer helder voor de geest, kwam bij mij een gedachte op. Dat voor de lezer zou het uh, onmetelijk uh, goed zijn uh, nuttiger zijn wanneer ik het inspreek dan bijvoorbeeld de grote Nederlandse acteur Jeroen Krabbe Inleding. Al gedurende enkele jaren laat mij de gedachte niet los om een kortige, korte en bondige leidraad kabbala voor levensmanagement te ontwikkelen, om de mens die creatief en prestatiegericht is, een geweldig gereedschap in handen te geven, voor optimale prestaties en welzijn, zonder overbelasting. Maar hoe kan men deze twee combineren? Hoe kan men op een constructieve wijze van deze twee walletjes eten? Want volgens elke logica schijnen deze twee elkaar uit te sluiten, meer prestatiedruk heeft onvermijdelijk als gevolg een overbelasting die zich uit in gezondheid, gezinsleven en dergelijke. Ik besloot dus om enigszins naar buiten te treden. Na een aantal jaren waarin ik geen interviews had gegeven, ook niet aan de kranten. Ik was verwikkeld in mijn studie, op mijn zolderkamer, en aan mijn eigen school voor Luriaanse Kabbalah. Maar nu is de tijd gekomen dat ik heel erg sterk, sterk voelde, dat ik de geïnteresseerde mens het woord moet staan. Iets vertellen, of op een andere manier iets overdragen, vanuit de pure kabbalenleer, het product van de studie die ik vele jaren heb gedaan en heb mogen ervaren, dag. Van de Kabbala moet je op die manier leren, de meest geheime geschriften bestuderen, dag en nacht. Dit boek moet een apart boek voor je worden. Ik zeg jij, omdat ik altijd tegen de innerlijke mens spreek, en die heeft geen beleefdheid nodig. Die mag jij, die mag ik met je, je aanspreken, of jij aanspreken. Zo spreek ik ook tegen al mijn studenten over de hele wereld. Met jij bedoel ik de innerlijke mens, die fatsoen, eh, uh, dus aanhalingstekens, niet nodig heeft, die je gewoon direct met jij kan aanspreken. Mijn broeders, naar vlees, spreken ook de schepper zelf aan met jij, ata, dus laat staan dat wij. Maar met de mens is dat natuurlijk moeilijker. Dit boek is om het beste en het meest en het meeste uit jezelf te halen. Met de juiste instelling kan je dit boek optimaal benutten om je eigen leven te gaan managen, onafhankelijk van anderen. Lees het niet met je verstand. Maar probeer je tijdens het lezen even helemaal van alles je los te maken en te beleven wat je leest, ontvangen wat je wat er naar je toe komt, want achter de woorden zit het innerlijke dat ik op een bepaalde manier naar mij toe heb gehaald tijdens het schrijven. En dat ga je dan ontvangen. Hoe dat kan? Misschien komt dat ook ter sprake. En dan zal je zien hoe dat werkt. Het is een kwestie van trainen van jezelf beschikbaar maken en dan kan je het aantrekken en ook doorgeven. Probeer je zo in te stellen dat je al je kennis, al je ervaring, al je pijnen, al je emoties loslaat, zonder zij te verdringen. Probeer zo objectief mogelijk te zijn tijdens het lezen en nu ook tijdens het beluisteren. Lees het niet door een filter van een bepaald geloof. Overtuiging of opvatting, die je ooit hebt gehoord. Stel je op als een kind. Hoor en open jezelf met al je waarnemingsorganen, je vijf zintuigen, en nog meer als je kan. Stel je gewoon open, en dan zal je het meest ontvangen. Daar gaat het om. Kabbala is ontvangen. Ik ontvang en geef het ook aan jullie. En hoe kleiner je, jij je van binnen opstelt, des te meer je kan ontvangen. Ik maak mijzelf nu ook helemaal kleiner dan iedereen van jullie, want dan kan ik geven, maar dan kan ik ook ontvangen. Want als je met je ik, ik, ik, ik, ik zit, dan kan het niet bij je binnenkomen, het je als het ware niet doorboor, en kan het je niet helpen? Dus probeer je van binnen, probeer je van jezelf los te maken, en dan zal het je helpen. En dan zal je het beleven ook. We leven nu in de tijd die aanvoelt als een enorme dynamische tijd, een zeer veranderlijke tijd, een zeer krachtige tijd, die ontzettend veel van ons vergt, willen wij bij de tijd blijven. En wij kunnen niet bij de, bij de tijd blijven, of beter te zeggen, misschien, wij kunnen niet, niet bij de tijd blijven. Het is niet zo dat iemand kan zeggen, ik ben een gewone jongen. Ik blijf gewoon wat ik ben. Ik ben gewoon een boer, dus van binnen, van qua houding, ja, en niet van beroep. Ik hoef mij niet te ontwikkelen. Ja, ik, wel, ik bedoel dus niet iemand die boer als beroep uitoefent. Ik praat niet over de uiterlijke mens, dat die zegt, dat die zegt, ik hoef mij spiritueel niet te ontwikkelen. Ja, die boer van binnen. Want mijn vader en mijn grootvader waren gewone mensen, die zich innerlijk niet hebben ontwikkeld, Waarom zou ik mij dan gaan ontwikkelen? Kan dat in deze tijd? Kan de mens functioneren in deze tijd? Niet alleen op de arbeidsmarkt, maar voor zichzelf. Kan je dan nog een behoorlijk leven opbouwen? Behoorlijk tussen aanhalingstekens in de zin, dat hij leeft, dat hij met de tijd, meegaat. Wij zijn, wij zijn een product van deze wereld, en kunnen, en kunnen, terwijl wij in deze tijd leven, niet doen, of wij, in een andere tijd leven, het is eigenlijk, slikken of stikken, of je gaat mee of niet. Als je niet mee gaat, dan betekent dat dood, dat wil zeggen dat de mens hier als een zombie leeft, als een wijze dat er van binnen eigenlijk niet bij hoort, men kan zich namelijk niet onttrekken aan de wetmatigheden van de realiteit. Hoe gedraagt de realiteit zich? Hoe gedraagt de mens zich van binnen? Het is belangrijk om te weten op welke manier alles werkt en wie wat bepaalt. Wie is de baas? De realiteit of de mens? Moet je je aan de realiteit aanpassen? Zo ja, hoe moet je dat dan doen? Moet je jezelf prijs geven of verschillende aanpassingen binnen jezelf maken? Aanpassingen, zodat je jouw geluk en welzijn behoudt en misschien zelfs verbetert en toch meedoet aan de eisen van de tijd. Hoe zijn deze twee met elkaar te rijmen? Wij weten dat je geld maar één keer uit kan geven. Met energie is het precies hetzelfde. Sinds de mens hier op is, heeft uh, die een bepaalde energie voorrad. We hebben dezelfde voorrad aan energie, als de urmens had. Want aan de voorrad zelf, is niets veranderd. Eigenlijk verandert er vanaf mensenheugenis niets. Ik bedoel dat de realiteit op zichzelf genomen, zonder de, zonder de mens, onveranderlijk is. Elke dag, elke dag treden precies dezelfde verschijnselen in de natuur op, het zonnetje gaat op, et cetera, en dan gaat de dag weer voorbij. En tegelijkertijd is geen moment hetzelfde. Deze twee dingen moet de mens altijd in zichzelf in balans weten te brengen. Aan de ene kant is alles absolute bewegingloos. Bestaat er geen tijd. In de diepte van de mens, in de diepte van het heelal, waarin alles geschapen is, verandert er niets. Het is statische dynamiek. Alles zoals het was, is en zal zijn. En aan de andere kant is er absolute bewegelijkheid, veranderlijkheid. Elk moment vindt er verandering plaats. En dat komt omdat er twee krachten in de schepping werkzaam zijn. De ene wordt door de mens ervaren als genade, als liefde, als onveranderlijk. Deze eigenschappen geven ook het gevoel dat wij absoluut niets nodig hebben. Eigenlijk hebben wij niets nodig, geen auto, niets. Helemaal tevreden zijn met onszelf en de wereld. Dat is één kant van het medaille. En, komt, en dat komt van de krachten in het heelal die wij genade noemen. Aan de andere kant bestaat er nog een andere, tweede kracht in het heelal. Dat is gestrengheid, het begrenzen en het verleggen, zodat er nieuwe grenzen ontstaan. Dat is de dynamiek van de tweede kracht van het heelal. De mens moet weten hoe hij zich tussen deze twee krachten moet bewegen. Aan de ene kant is er de volledige tevredenheid met, met alles, met zichzelf, eenvoudig, eenvoud en genade, voor alles en iedereen. Aan de andere kant is er dynamiek, is elk moment anders. Elk moment brengt nieuwe smaken van het leven. Met zich mee. Het is niet zo dat alles één pot nat is. Vaak zoeken grote zakenmensen en prominente Nederlanders contact met mij. Ze willen meer uit hun leven halen. spreek ik van het verleden. Ja, want nu, anno 2000. 19, doe ik het al lang niet meer. Een grote directeur van een onderneming, bijvoorbeeld, die alles heeft wat zijn hartje wenst, wenst zei euh, tegen mij: Ik ben 45. Maar eigenlijk heb ik het al gezien in zijn waarneming is het net alsof het leven niets meer kan opleveren. Mensen komen tot zo'n gedachte door het feit dat zij, dat zij die twee krachten niet overzien. Ze zien of alleen maar liefde, genade, of alleen maar drukte, met alle negatieve gevolgen daarvan. Kijk, onze bron, het oneindige licht, is zonder enige beweging, is volmaakt, heeft geen gebreken enzovoort. De mens heeft als product van dat licht ook dat soort gevoel, in overeenstemming, met de eigenschappen van zijn bron. Maar het kan ook op een negatieve manier uitpakken dat de mens blasé is, zich krachteloos voelt. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant, die wij de dynamische kant noemden waar de gestrengheid is die zich in de wereld voordoet, die kan ook weer goed uitpakken. De mens dient dan te zien dat het een gereedschap is om zichzelf op dynamische wijze, dynamische wijze op te bouwen. Het kan ook negatief uitpakken. Uh, wanneer de houding van de mens is om kosten wat, kost, wat het kost iets te willen bereiken dat hij als het ware over lijken gaat om zijn doel te bereiken dit zijn de twee energieën die bestaan hoe werkt het? eigenlijk zou ik het anders willen stellen, op de manier waar men niet bij stilstaat. Ik had gezegd dat de vooruit-energieën van de mens altijd bleef zoals het was, net als bij de oermens precies hetzelfde. En de realiteit is ook precies, precies <coughs> hetzelfde als toen bij de Oermet. Laten we zeggen, de Neandertalers, bij wijze van spreken, die op mamuts, op mamoeds joegen en zo of zo. Er is niets veranderd sinds die tijd. Wat is, er wel, wat is er dan wel veranderd? Wie veranderde de realiteit? Kijk nou hoe wij nu in deze tijd hier leven. Wat is er veranderd in de realiteit ten opzichte van, laten we zeggen, de dag? Waarop de Duitsers hier kwamen, ja, in de Tweede Wereldoorlog, de invasie. Niets is veranderd. De realiteit is objectief bezien, niet veranderd. De, re de realiteit van de mens, die is veranderd. De mens heeft de realiteit aangepast aan zijn behoefte. Wij passen de realiteit aan onze behoefte aan. Daar moeten wij ons erg bewust van zijn. Niet de materiële wereld heeft iets dat bepalend is, dat zijn stempel op ons kan drukken, maar wij, de mens zelf, is de baas over de wereld. Alleen moet de mens daarbij erg goed opletten dat hij zijn hart niet verknoeit, niet verpacht aan het materiële. Want als de mens die vrij is, die de koning hier op aarde is, zijn hart gaat verknoeien aan iets van materie, dan wordt zijn leven tot hel. Materie dient eigenlijk alleen om ons bij te staan in ons bestaan en niet om ons aan te, aan te hechten, Waarom niet? Omdat als wij een stukje van ons vrije hart, van ons vrije verstand, aan een stukje materie, iets dat zinloos is, gaan hechten, uh, wij onszelf tot slaaf maken. In deze tijd zien wij dat ook gebeuren, dat wij slaven zijn. Ik bedoel niet slaven naar status, zoals wij duidelijk kunnen zien, dat er, dat er echt slaven waren, en de anderen waren meesters. Natuurlijk waren beiden ook toen slaven. Degene die de slaven hadden waren zelf net zo bedrukt als de anderen, alleen op een andere manier. Wat ik bedoel is, het slaaf worden van de materie. Een mens moet zichzelf van binnen van de materie bevrijden. Aan ons! In de mens is het hele innerlijke mechanisme gegeven. In de mens is hetzelfde mechanisme systeem werkzaam als in het heelal. De mens functioneert op precies dezelfde wijze als het heelal. Met andere woorden. De mens is zo gemaakt dat hij geen psychiater, geen psycholoog, geen priester, geen sociale werker of wie dan ook nodig heeft. Het mechanisme van de mens is zodanig uh, dat hij geheel autonoom kan functioneren en absoluut. Vrij kan zijn. Dus, um, wat is er veranderd vanaf, laten we zeggen, de tijd van de mammoeten? Of de oorlogstijd? Ik spreek over de oorlog. Omdat dat een sterke uitwerking heeft op de mens. Wij kunnen dat voelen. Tussen bijvoorbeeld de periode van de mamut-mamutmens of de oorlogtijd en het heden is er in de objectieve realiteit niets veranderd. De voorraad aan energie is precies hetzelfde gebleven, zoals die bij de mamutmens en in de tijd van, de, van verdrukking was, zo so is hij in deze tijd. Wat is er wel veranderd? Heeft iemand een idee van jullie wat er veranderd is? Op welke manier heeft de mens zichzelf ontwikkeld? Hoe kan ik dat het beste vertellen van buiten is er niets veranderd we hebben natuurlijk wel een auto in plaats van een paard mooie wegen en een goede infrastructuur enzovoort aan de buitenkant is het mooier de huizen zijn mooier en wij hebben lekkere zee, shampoo, om ons mee te wassen, enzovoort. Allerlei mooie, nuttige dingen. Maar wat is er dan veranderd? De voorraad van energieën is precies hetzelfde als bij de maamhoedmens. Wat veranderd is, is de verfijning van het gebruik van de innerlijke energie. De culturele verfijning komt natuurlijk ook door een vorm van ontwikkeling. Maar culturele verfijning betekent uiterlijke, uiterlijk oppoetsen. Het is ook nodig, maar het garandeert niet dat de mens zich in alle omstandigheden als mens, als ontwikkeld mens, zal gedragen. We kunnen zien dat het niet klopt. Als de mens namelijk in bepaalde omstandigheden komt, terecht waarin hij kans ziet om iets bij te pakken of zo, so, dan pakt hij die kans. We zien dat bij allerlei soorten cultureel goed, ah, we zien dat bij allerlei soorten cultureel goed, want het redt de mens niet van zijn eigen slechte neiging. Onder cultureel goed verstaan wij alle mentale zaken die het product zijn van het aardse verstand, zoals religie, mag niet uit welke tradities, filosofische opvattingen en levensopvattingen van de mens. Natuurlijk veranderen die ook, die ontwikkelen zich, maar naar de behoeften van de mens. De mens verandert zichzelf, maar op welke manier? De mens verandert zichzelf volgens de wetten van het heelal al weten wij we niets van die wetten, gewoon intuïtief, verandert het ons in overeenstemming met het doel van de schepping, of met het doel van het bestaan hier op aarde. Daarom is het zeer belangrijk voor de mens dat je elke dag wanneer je opstaat, stilstaat, bij het doel van het bestaan. En als je het doel van het bestaan weet, dan weet je wat je moet doen. Als je ochtends opstaat, voel je allerlei energieën. Jij bent vol van energieën, maar die hebben geen structuur, geen Richting. Alleen jezelf en niemand anders. Alleen jezelf, jouzelf en niemand anders kan richting geven aan de energieën die bij jou zijn. Niemand anders kan de mens helpen dan hijzelf, de mens moet zelf de innerlijke relatie opbouwen met dat oneindige licht dat de volmaaktheid is. Het doel van het bestaan van alles wordt bepaald door het doel waarvoor de mens en alle vormen van de natuur geschapen of gemaakt zijn en dat is te komen tot een volmaakt bestaan. Al lijkt het ons dat het niet zo is, het is wel zo. De dag waarop de Duitsers hier in Nederland kwamen, ja, in de Tweede Wereldoorlog, is toch wel een betere dag dan de dagen ervoor toen zij hier nog niet waren al lijkt het ons een paradox elk moment is een vooruitgang al voelen wij dat niet zo omdat wij hier voor onszelf zitten met allerlei vooroordelen met gevoel met pijn Etc. En dan zien we het niet. Maar elk moment is een vooruitgang naar de verwijzeling van het algemene en het bijzondere doel van het bestaan. En daarom moet jouw levensweg bepalend voor je zijn. Ja, maar ik ben oud geworden. Mijn kinderen bellen mij niet, ik heb pijnen. Verschrikkelijk de tijd die ik nu meemaak. Ik, ik, ik. Wat er ook gebeurt, je moet jezelf aanpassen aan de algemene vooruitgang. Je moet weten dat het bij jou precies hetzelfde is. Elke dag vooruit gaan. Ja, maar als iemand overlijdt, dat is toch geen vooruitgang? Het is een geweldige vooruitgang voor de mens die begraven wordt. Maar hoe, maar hoe kan dat? Dat moet je leren. Maar voor alles moet je geloof boven jouw kennis opbouwen. Niet alleen een cultureel geloof dat zich als dogma aan jou presenteert. Alles is nodig natuurlijk, maar bedoeld wordt het geloof waarbij je het doel van het bestaan, ziet, zowel in het algemene als in jouw individuele bestaan, dat je alles verbindt met jouw doel, jouw bijzondere doel, ongeacht wat dan ook, en zowel in goede tijden als in slechte tijden. Er bestaat eigenlijk geen goede tijden en slechte tijden. Er bestaat of geen tijd, of wel tijd. Geen tijd voelen wij wanneer wij ons verbinden met de kracht in het heelal die in ons is en genade heet. Wij voelen dan dat de tijd als het ware stopt en er geen beweging is. Aan de andere kant voelen wij wel tijd als wij dynamisch bezig zijn. Dat kan met van alles zijn, zoals huis schoonmaken enzovoort. Et, et, Jij voelt qua krachten dan dat alles verandert. Straks komen bijvoorbeeld je kinderen thuis. En je voelt dat je erg dynamisch bezig bent. Dan voel je wel de tijd. Beide zijn altijd goede tijden. Dat vertrouwen moet jij hebben. Dat moet je weten op te bouwen. Ik spreek niet van religie of allerlei andere soorten instellingen. Het is de motivatie die de mens moet hebben. Het is de ware realiteit waar het om gaat. Als de mens dat steeds voor ogen houdt, dan gaat hij met de dag vooruit. In weerwil wil van al zijn ja maar. Zo'n uitdrukking als ja maar, ja maar, ja maar, ja, dat in Nederland erg gangbaar is, uh, moet je niet meer uitspreken. Waarom niet? omdat je daarmee een verbaal en van binnen jezelf twijfels oproept. De mens is eenvoudig gemaakt, zonder twijfels. Twijfels getuigen van het feit dat de mens niet met zichzelf en niet met de ware realiteit in het reine is. Natuurlijk, wij zijn allemaal op weg naar de volmaaktheid, en zo moet je dat zien. Wij zijn allemaal op weg naar de volmaaktheid. Ik heb het over de ware realiteit, en niet over wishful realiteit. Thinking. Je zal zien dat je met de juiste instelling, stap voor stap, je elke dag meer van je pijn lief zal hebben. Je zal met je lijden dan net zo omgaan als met je behagen, met je plezier. Het zal je om het even zijn. Hoezo? Waarom? Vanwege die twee krachten. Natuurlijk, wij kiezen altijd het goede, de genade enzovoort. Omdat dat prettig, lekker is. Wij kiezen altijd voor goede, aardige mensen goedaardige mensen om ons heen. Waarom? Omdat wij dat lekker prettig vinden, gezellig vinden, en wij vluchten voor de omgeving, die voor ons gevoel onaardig is. Leiden ontvluchten en plezier, voldoening, najagen, is de weg van de mens hier op aarde. Dat is natuurlijk ook goed, maar als de mens een waar bestaan wil opbouwen, dan is het hem om het even, stel dat ik leed of tekort voel, door een of ander bericht, dat op mij afkomt. Maakt niet uit wat, bijvoorbeeld een bekuring of een extra belastingaanslag, terwijl ik dacht dat ik met de belasting in het reinen was, of zoiets anders. Natuurlijk word ik kwaad, en raak ondersteboven. Alles kan je tot ongenoegen brengen. Je moet die momenten gewoon aanpakken. Gewoon doen wat je moet doen. Als je er niet tevreden mee bent uh, en, het wil, dan, en het wil dan moet, dan moet je dat wel doen. Maar niet kwaad worden van binnen, laat staan van buiten, waarom niet? Je moet één, dat. Je moet, nee dat zeggen, je moet één dat en dat accepteren. Beide kanten. Er zijn geen goede tijden en geen slechte tijden. Wat verandert er dan? We hebben gezegd. Dat de realiteit niet verandert. Oké, okay, we hebben mooie auto's en we krijgen mooie huizen, goede infrastructuur, of zijn aardiger met elkaar enzovoort. Maar wat verandert er dan, wijzelijk? Het Uit uiterlijk, de verfijning van het gebruik van ons pakket van energie. Datgene wat bijvoorbeeld de mammoetmens grof gebruikte, met veel geweld, geweld voor zijn leven. Het was zijn bestaan. Hij moest zichzelf bekleiden en daarom, en eten natuurlijk, en daarom op mammoet. Uh, op mammoeten moeten jagen, zijn vrouwtje zit ergens met de kindertjes in een grot, en hij is dan een jager, dat is zijn gebruik van zijn energieën, grove energieën, het gebruik was grof. De energieën zijn precies hetzelfde sinds de mens geschapen was. Er is niets veranderd. Wat verandert er dan de verfijning van het gebruik van onze energie? Want er bestaat als het ware een ladder, een schaal, van geestelijke krachten. Net zoals bij een piramide. De krachten gaan steeds hoger en hoger en komen tot, komen tot één punt. En hoe hoger, hoe fijner de krachten zijn. Het helaal, het licht, is ook zo opgebouwd dat het één is. Alles gaat naar de eenheid. En die eenheid moeten wij steeds voor ogen hebben. Steeds weten dat die twee krachten, genade en gestrengheid, rechts en links bestaan. In elke situatie moet je proberen die twee dynamisch op te op te lossen, waarbij je op een hoger niveau tot eindheid komt. Dat wil zeggen, dat je elk moment van jouw bestaan moet zien als een, um, ik zal het anders zeggen, wanneer komen de twijfels bij de mens? Alleen, Alleen dan, alleen wanneer de mens te veel in oogenschouw neemt. Te veel hooi op zijn vork neemt. Hij wil iets oplossen en neemt meer dan een minimale eenheid van de oplossing, van de oplosbare situatie. Daarom krijgt de mens twijfels. Wat moet je dan doen? Als je twijfels hebt, moet je dat minder maken. Je probleem moet, moet je als het ware terugbrengen naar een eenvoudige situatie, waarbij je van binnen wel in staat bent om ja te of nee te zeggen. Die situatie moet je onder ogen krijgen, ja of nee. Dus eenvoudig, het meest eenvoudige wat mogelijk is in de toestand waarin jij verkeert. Dat kan een bedrijfsproces zijn, of een huiselijk probleem, het maakt niet uit. Je brengt het terug naar een elementaire ja of nee. En dan neem je een beslissing. En dat moet een toestand zijn van, uh, waarbij het de verhouding 50-50 is. Dus geen toestand waarbij het duidelijk is dat... 80% laten wij zeggen voor is en 20% tegen. 80% ja zegt en 20% nee. Want dat is dan een wishful, wishful thinking. De realiteit werkt niet op zo'n manier. Het moet voor jou en voor elke mens als het ware een ijzelsbruggetje zijn. Alleen de momenten waarbij je de realiteit of een bepaald probleem in de verhouding als 50-50 ziet, is het moment van de waarheid. Het is erg belangrijk om dat in te zien. Dus geen euforie, want dan bedek, bedenk je het, of wil je het zo zien. Het is dan het wishful thinking. Wij zijn allemaal zo, maar zoals al eerder gezegd, kunnen wij de realiteit niet ontlopen. We kunnen niet zeggen ja, ja, maar ik wil toch wel zien dat alles rozen, guur en is. Want dat is geen realiteit. De realiteit is wanneer het 50-50 is. Dus doen of niet doen. Waarom? De mens is hier op aarde gezet met een heldere positionering, waarbij de mens in elke toestand de vrije keuze is gegeven. De individuele mens is een vrije keuze gegeven. En wat de vrije keuze betekent, horen wij op de volgende les.